Hola, wie is ja, daar? Nou, dat kan iedereen wel zeggen. Dat de broeden op En toen. Oh, laat je toch niks wijs maken Dit zijn geen maar eende eieren maar eende-eieren. de eieren Oh, zoeken ze daarom zo'n afwekte eend? Juist, daarom is het. Maar geef me nou alsjeblieft die worteltjes, want dan kan ik tenminste ergens op knabbelen. Alsjeblieft, Paulus. Hop. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Lekker. Mm -hmm. Je vindt het zeker wel goed dat, dat, dat ik het meteen... Dat was ook de bedoeling. Die worteltjes, ja. Ik knap er helemaal van op. Alleen begrijp ik niet... waar Ugoeboeroo en Salomo zo lang blijven. Zijn ze nog steeds aan het zoeken? Voor zover ik weet wel... ze zoeken overal... door het hele bos. Steeds maar door. En zo is het ook inderdaad. Met hete koppen zoeken Ugoeboeroo en Salomo als razende. Ze zijn er zenuwachtig van geworden... Want nog altijd hebben ze geen succes gehad. Het hele bos hebben ze al afgelopen. Ze hebben in alle hoeken en gapen gekeken en alle konijnenholen nagezien. Ze hebben geloerd achter boomstammen en geneust onder stenen en gesnaveld in spleten en kieren. Maar nergens, nergens valt een spoor te ontdekken van Kwek de Eend. Hmm, en niet alleen van Kwek de Eend, maar ook van Rijn de Vos. En dat zijn mij dan nog wel zo tamelijk niet. Mij ook niet. Het is al te toevallig, hè? Allebei zijn ze weg. Spoorloos. Ik ben bang dat ik heel goed begrijp wat dat betekent, Salomo. Ik ook, Komoro. Wat denk je? Zo rijdt de vos die arme klek. We hebben ook nergens veertjes gevonden. Ja, dat is waar, ja. Als die sloemer Kwek had opgegeten, dan zouden er ergens wel een paar veertjes liggen. We mogen dus aannemen dat Kwek nog in leven is. Maar waar leeft ze dan? Hebben we nog plekken vergeten? We hebben niets vergeten. We zijn overal geweest. Al een week lopen we te zoeken. Zullen we er nog eens aan voor en af aan beginnen? Dan zijn we nog een week kwijt. Nee, Salomon, we moeten er met Paulus over praten. Misschien weet hij nog iets waaraan wij niet gedacht hebben. Kom nou, als twee wijze vogels er niet uitkomen, wat verwacht je dan van een boskabouter? Niet veel, maar je kan nooit weten. Goed, dan gaan we nou eerst naar Paulus. Met hangende koppen, diep terneergeslagen, moedeloos en beschaamd, stappen Oemoburu en Salomo nu naar het eendennest. Ach, wat zouden ze Paulus graag betere berichten brengen. Ze weten maar al te goed dat het boskaboutertje rijkhalzend naar hun komst uitziet. Maar het is nu eenmaal niet anders. Er is geen goed nieuws. Paulus ziet zijn twee vogelvrienden door het riet naar erbij komen. Hun sombere gezichten spreken boekdelen. Paulus hoeft eigenlijk niet eens wat te vragen. Het is zonder meer duidelijk dat de zaken er zeer slecht voor staan. Niks, hè? Niks. Helemaal niks. Je hebt overal gekeken? Overal. Heel en zeer overal. In alle hoeken en gaten en kuilen en holen en, en bosjes en struikjes gekeken? En, en niks gevonden? Niks. Heel dan, niks. In mijn boom geweest? En in het hol van Gregorius? En de kraaienesten gekeken en alle stenen omgedraaid? En geen enkel spoor. Niks niks. En in het hol van Rijn de Vos geweest? Wat zeg je? Het hol van Rijn de Vos? Ja, dat is toch zeker de eerste plek waar je in zo'n geval gaat zoeken. Salomo, ben jij in dat hol? Ik niet, hoor, maar jij misschien? Ja, wat vertel je me nou? Zijn jullie daar geen van beiden geweest? Eh, eh, het schijnt dat we dat. ...vergeten zijn. Het is heel en dan nog wel voeltabelijk... ...zeer buitengemeen dom van ons... ...maar we hebben... ...inderdaad... Hola! Maar dan is alles ook nog niet verloren! We zullen er nou meteen heen gaan. Nee, niks daarvan! Dat doen jullie niet! Dat doe ik nou eens! Al die tijd heb ik hier zitten broeden... ...ik ben zo stijf als een plank geworden... ...nou is het jullie beurt... ...om op dit nest te zitten. Maar wij kunnen toch niet op één de eieren gaan zitten... Dat is geen gezicht. Nou, oh, een boscowouter op eieren, dat is geen gezicht. Maar een vogel op eieren, dat is helemaal niet zo gek, zou ik zeggen. Vooruit, neem er ieder zes en ga zitten broeden. En ik ga dan nou regelrecht naar het Vossenhol. Maar dat is te gevaarlijk, Paulus. Zonder onze wijze raadgevingen zal je allemaal domme dingen doen. Ach, laat nou je kijken, wie praten we over domme dingen? Wie heeft het hele Vossenhol vergeten? Nee! je kans gehad en nou is het mijn beurt. Broed maar flink, ik zal dit zaakje nou wel eens even opknappen. Tot ziens hoor. Roef, weg holt Paulus en de twee wijze vogels blijven met de teuterde gezichten achter. Ze hebben ontzaggelijk de smoor in, maar natuurlijk heeft Paulus wel gelijk. Ze hebben hun kans gehad en nu is het boskaboutertje aan de beurt. Oegeboer en Salomo durven elkaar haast niet aan te kijken, zo verlegen zijn ze met het geval. Zonder een woord te spreken delen ze de eende eieren in twee groepen. Oeguburu gaat op zes eieren zitten en Salomo gaat op zes eieren zitten. Als die eieren nou nog niet goed verzorgd worden, dan weet ik het niet. En intussen holt Paulus op zijn korte beentjes naar het hol van Rijn de Vos. Nu heeft dat vossenhol verscheidene ingangen, dat weet Paulus maar al te goed. Er is een hoofdingang en een achteringang en wel een stuk of tien vluchtgangen. Dat, dat, dat zijn er dus wel twaalf. Nou, even goed nadenken, voor ik iets ga ondernemen. Als ik door één van de ingangen naar binnen ga, dan kan Rijn door elf ingangen ontsnappen. Eh, dat moet ik wel letten. Eh, hoe doe ik dat? Juist, met stenen. Flinke stenen. In iedere gang een steen. Dat moet eerst gebeuren. Vlijtig holt Paulus van de ene gang naar de andere, en in iedere gang rolt hij een dikke steen. Het is misschien niet afdoende, maar als iemand wil ontsnappen zal hij toch eerst zo'n steen weg moeten werken en dat kost tijd. Tijd is het voornaamste. Hij mag niet ontsnappen. Zijn alle gangen nou verstopt? Ja, ja, allemaal. Dan ga ik nou naar binnen. Door de hoofdingang op een holletje. Met een grimmig gezicht duikt Paulus de grond in en rent op zijn tenen door de duisternis. Hij weet dat het heel gevaarlijk is wat hij nu doet. Hij weet maar al te goed dat hij als boskapouter weinig kan beginnen tegen Rijn de Vos. Als het op een gevecht aankomt, dan zal hij vast het delven. Hij zal dus iets anders moeten vervinden. Een plan, een list, een slimmigheidje. Maar zover is het nog niet. Eerst moet Paulus weten waar kwek de eend is gebleven. Paulus bereikt de deur van de vossenhuiskamer. Hij tast met zijn vingertjes de deur af tot hij het sleutelgat heeft gevonden. En dan legt hij zijn oor voorzichtig tegen dat sleutelgat. Paulus luistert. Hmm. Het heeft nou lang genoeg geduurd. Het begint me te vervelen. Je weet wat ik van je verlang, Kwek. Jij kan je vrijheid terugkrijgen in ruil voor die twaalf eieren van jou. Frank, Frank, Frank, nooit! Nog altijd even halstag? <lacht> mijn best. Dan kan ik je wel vertellen dat we genoeg nou eens uit